Een nummer die je niet al te vaak hoort op de radio. Ja, ook al eh, omdat het al ontzettend oud is. Nou, ja, Damien Roesels in Evan Child. Uit 1969, aan het begin van de show. En Marie Jolie. Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Ik ga je oren weer lekker verwennen. Tenminste, dat is de bedoeling, hè? 12 uur met prachtige muziek en een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat er al gebeurt in de wereld, de Nederlandse wereld dan vooral. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij me, blijf bij CoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Down, She leaves the bright house lights Stands and watches with a coat pulled around As torches light the western skies Sometimes she thinks she knows him just too well Other times not much at all They live their lives in some familiar spell She when they fall Nothing lasts, well she knows Try to hang on, when it's gone you'll be burned Fashions and friends come and go Everyone travels that road in their turn She wants to run out where the day meets the night Far beyond these Midwest farms But she'll be with them till the day she finds A stranger lying in her arms I'll ever want For mine Is what you are You are my thoughts When I'm awake In my dreams When I'm asleep You are the reason For my smile You are the words I speak what you maar komt uit haar tenen, zou je rustig kunnen zeggen... op deze zondagmorgen. De tenen van Dolly Parton, nou is toch niet ver weg. Ze heeft geen echt lange benen, dus komt dan al snel naar boven, maar wel een prachtige nummer. Hè? You are here in uh, de zondagmorgen van GoFam. Verder hoorde je L Stewart en The End of the Day. Nou, daar zijn we natuurlijk nog lang niet uh, beland. Hè? Dus uh, ja, daar kunnen we nog wel even wat tussen doen. Waaronder straks natuurlijk een vraaggesprek. Wat daarin zit, dat hoor je zo meteen. Maar mijn collega Herman de Bruin is al binnen. Dus die gaat er vast weer iets uh, mee doen. Dus uh, dat komt uh, allemaal wel goed. Van een gek deuntje is dat nu weer, word ik opeens. Nou ja, heb je dat weer natuurlijk... Tijd voor iets Franstaals. Van Charles Astinavour. La Bohême. Kom je er net bij? Welkom. Wij zijn hier aan de koffie. En uh, doen met ons mee. We zijn hier lekker te genieten. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servaient de nid. Ne payez pas de mine, c'est la cause, s'est connu. Moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bonne la bonne ça voulait dire on est heureux. La bonne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 A <laughs> fool, De zomer is echt wel voorbij, maar niet in de muziek zou je kunnen zeggen, want uh, toch wel iets uh, stralends zou je kunnen zeggen. Aha, en Summer moved on. Ja, natuurlijk. En Charles-Als voren met La Boheme, hier in de show. Straks gaan we praten met Lisbeth Velema, zes-expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. We gaan het hebben over, ja, toch wel problemen met ouderen en de voedsel prijzen. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal vanzelf naar je toe. Je wordt dan weer wijzer vandaag. Het duurt nog ongeveer een minuut of acht voordat we aan het onderwerp toekomen. Is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja. Of anders weten ze dat fijn zijn zwedend lijkt. Me eigenlijk niet veel aan zullen we wel weggaan als. We hier is blijven, nou oké, okay, dat doen we dan. Laten we nou gaan slaan. Van de zomer lekker nergens naartoe, niet meer over top. Dat is ook weer waar landers kijken op het je goed we blijven hier dus maar. Laat nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe, niet meer. Het is een goed idee hoor. Ja, dat dacht ik ook. Wel, het heeft ook nog een andere kant. Want die buitenlanders zien nooit Nederlanders die zijn dan in. We nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Weet je dat ik rustig een heel album van de Corkies kan opzetten. Want die hebben heel veel van dit prachtige ja, geluid van muziek gebeuren, zal ik maar zeggen. Hè? Lekker klinkt het altijd. En je wordt er zo ontspannen van. If it's alright with you, baby. En uh, ja, toch wel een betrokken lied van Perina, de Jong die je tegenwoordig nog ja, zou kunnen betrekken bij de hedendaagse politiek. Bijvoorbeeld, dobbel, dobbel, dobbel, dobbel. Dobbe. Natuurlijk uit 1974. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De ouderen worstelen met stijgende voedselprijzen en dat zeg ik niet, maar dat komt van uh, een andere organisatie, uh, het Voedingscentrum. Ja, Voedingscentrum. En Lisbeth Velema is daarvoor in de uitzending. Lisbeth, welkom. Dank u wel. Ja, uh, stijgende voedselprijzen is logisch natuurlijk, maar zijn dat alleen ouderen die daar dan uh, mee te maken hebben? Uh, nee, daar heeft natuurlijk iedereen mee te maken. Dat zien we ook veel in de media de afgelopen weken, maanden. Over de stijgende, onder andere stijgende voedselprijzen en natuurlijk de energieprijzen. Maar wij hebben specifiek bij ruim 2000 ouderen, dus uh, van 65 jaar en ouder, hebben we uh, een enquête gehouden. Dat hebben we samen met de ouderenorganisatie AMBO gedaan. Mm -hmm om ze te bevragen van, goh, wat doet het specifiek voor ouderen... met die, uh, wat gebeurt er in hun voedingspatroon... en hoe gaan zij om met die stijgende voedselprijzen? Ja, en dan gaat het voornamelijk om ouderen natuurlijk met een lager inkomen. Bijvoorbeeld alleen een AOW. Ja, precies. We zien inderdaad dat, uh, wat ook wel voor de hand ligt... is dat de, de ouderen met een lager inkomen meer moeite hebben... natuurlijk met die stijgende prijzen dan uh, de ouderen die meer te besteden hebben. Ja, en nu we dat weten, um, wat gaan... Kunnen jullie daar aan doen? Want ja, de voedselprijzen worden nou bij de wereldmarkt bepaald eigenlijk, hè? Ja, ja. Um, nou, als voedingscentrum wat we kunnen doen is uh, in ieder geval hulp bieden... bij uh, hoe je dan toch nog uh, voedzaam, uh, dus gezond en duurzaam kunt eten met een klein budget. Mm -hmm. uh, we hebben daar uh, op de website een aantal uh, budgettips voor. Zowel voor in de keuken, voor hoe je dan uh, slimmer kunt uh, kopen, koken en bewaren... Om, uh, waarmee je geld kunt besparen. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld uh, uh, groenten koken met niet zoveel water... en het deksel op de pan in plaats van uh, uh, de deksel van de pan. Dus dan bespaar je energie bijvoorbeeld. En ook bespaartips voor het boodschappen doen... Uh, maar dat betekent wel dat mensen nog steeds uh, die dure producten moeten kopen... omdat er zoveel belasting op zit. Leggen jullie nog druk op de politiek? Of zeggen jullie nou, we wachten gewoon af... wat, uh, wat de staatssecretaris of de minister bedacht heeft? Ja, we, we leggen er in die zin druk op... dat wij uh, zeker de, uh, het ministerie van, van VWS mm -hmm. informeren over wat er allemaal nodig is... Om, mensen, uh, om gezond en duurzaam eten toegankelijk te maken voor mensen... en ook ervoor te zorgen dat ze dat als vanzelf gewoon gaan kopen... En liefst wil je eigenlijk dat alle gezonde en duurzame producten... die in de schijf van vijf staan... dat die allemaal in prijs worden verlaagd. Ja, dan is er nog heel laat... veel werk te verrichten dus. Ja, er is dus nog heel veel werk te verrichten. Ja. En, en, en liever willen we ook dat de overheid eisen stelt... aan bijvoorbeeld supermarkten. Van wat mag er in een supermarkt aan aanbod te vinden zijn? Wat moet die verhouding zijn? Um, en ook in de aanbieding weten we dat 80% van alles in de aanbieding... dat is uh, wat buiten de schijf staat. Dus dat is snoep en chips en mm -hmm. frisdrank... En uh, liever wil je daar ook regels uh, in, dat dat omgekeerd is bijvoorbeeld, dat je eigenlijk uh, 80% van je aanbiedingen producten moet bestaan uit schijf van vijf producten. Ja. En dat soort maatregelen proberen wij wel um, aan te dragen, uh, maar het blijft altijd een politieke beslissing of die, uh, die genomen moet worden. Ja. Het, Door de de politiek. De, het, het wordt een lange strijd nog om dat en het allemaal een lange te regelen. Strijd, ja, ja. In, in de politiek vindt men dat toch al gauw betutteling. En die hebben het gevoel, gevoel van mensen bepalen toch zelf al wat ze eten. En dat, daarvan proberen we ze te overtuigen. Nou, zo simpel is dat niet. Ons uh, keuzegedrag is toch heel veel meer automatisch en op gewoontes gebaseerd. En op de prijs onder andere. Ja. En wat we in de winkel zien liggen. En dat is nu ook in de supermarkt. Is dat voor 80% is op de vloer ligt er. Um, uh, 80% van het volume is, is uh, buiten de schijf van 5%. Ja, ongezonde producten, dus eigenlijk ja. minder gezond, laten we het zo zeggen. Ja. Um, ja, even terug naar die budget- en be bespaartips. Die staan bij jullie op de website. Hè? Ja. Ja. Ja, dus Klopt. als mensen daar uh, kennis van willen nemen, dan kan dat. Op de, website van, uh, food, nee, op de website van het voedingscentrum? Van het voedingscentrum. Dus eigenlijk voedingscentrum.nl slash budget. Dan hmm. uh, kom je kun je er ze meteen. vinden. Ja. Dan kom je er meteen. Ja, dus dat is uh, eentje die nu uh, ja, een zeer belangrijke uh, webpagina op dit moment. Ja. ja, en als mensen daarvan gebruik willen maken... dan moeten ze daar maar even op kijken En uh, voor de rest niet te veel kopen en niet te veel koken, denk ik. Want dat moet je allemaal weggooien. Uh, Toch? Ja, vooral op maat inderdaad. Op maat, of, ja. De, de ja, afgepaste portie ja. is inderdaad. Dat is alvast ja. één tip. En ja. er staan er veel meer op jullie website dus. Ja. Ouderen die moeite hebben met uh, het kopen van voedsel omdat het allemaal te duur wordt. Dat is in ieder geval duidelijk geworden dat jullie daar in ieder geval mee bezig zijn als het voedingscentrum. Lisbeth Velema, dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. a broken heart It's hard to see in a crimson love So hard to breathe Walk with me and me Nights till a light So soon become Wild and free I can feel the sun Your every wish will be done they tell me so And misty memories of days gone. Sun from shining, what makes the world? Echt zo'n relaxed momentje, hè? Ja, met de Bee Gees. How can you mend a broken heart? Op zondagmorgen, terwijl we hier aan de koekjes zitten. Van die wafeltjes zitten we. Ja, van die vanille wafeltjes. Een beetje gek zien ze eruit. Een beetje een ruitje erin, maar wel lekker. Ja, bij de koffie is alles goed natuurlijk hier in de studio in Terneuzen, Dus uh, wij zijn er wel blij mee. En ik hoop dat jij blij bent met de muziek die we vandaag brengen. Je hoorde ook de Backstreet Boys onder andere show me the meaning of being lonely... was here all the time I love you and hope you to say to you but all you have to do is look at me to know that every word is tears now and then and just let them to do It's hard to deal with the pain of losing you everywhere I go but I'm doing it It's hard to force that smile when I see our old friends and I'm Pleun Boerboms in de show. Geweldig. We horen er nog weinig van tegenwoordig. Jammer, maar helaas. Oh, kijk eens even naar de klok. Het loopt al tegen 11 uur. Wat schiet de tijd op. Hmm. En toch nog prachtige muziek. Onder andere van John Lennon. prachtige van John Lennon. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFam. Zo meteen na 11 uur ga ik vrolijk door. En uh, dan gaan we ook weer gewoon lekkere muziek draaien. Iets meer tempo. Omdat we dan toch al tegen het einde van de ochtend aanlopen. Ik ontmoet je over een paar minuten. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Um, en bij blijft natuurlijk. Lijkt me heel gezellig. Tot de sluit van dit uur. Summer Train. Natuurlijk Sandy Coast. Tot zometeen. Summer trains here and I want you to love